de land, nacht-express. En provenance de Paris-Moparnas. Presentatie, Abdel Buzerda. Informeertijd dat het regionaal is. Welkom terug in Warschau, de zesde halte van de Bureau Buitenland... Nachtexpress, met onze reisgids Marek van der Waterin. We hebben nog een uur, en die hebben we hard nodig... want er valt nog veel te ontdekken in deze Poolse stad. Marek, dus, u hebt het al over gehad, je gaat regelmatig naar Warschau... je hebt verschillende kunstprojecten. En um, ik heb van jou begrepen in uh, ons volgesprek... dat jij ook um, erover denkt om te gaan integreren, zoals jij dat noemt... in een voetbalsupportersvereniging. Uh, waarom en aan welke vereniging denk je? Ja, ik um, dat komt deels omdat ik uh, uh, een blaadje eigenlijk koop... sinds ik dat een keer in de schappen zag staan. En dat heet Tomikki Kibitse. dat betekent Wij de Supporters. Dat heb ik hier liggen, ja. Dat, ziet er, dat is een soort kleine glossy. Mag ik het even uh, hebben? Ja, absoluut. Dat is een kleine glossy... Uh, die heel karig is vormgegeven met vooral veel mooie kleuren. En die oh, kleuren: nee, veel, foto's. veel foto's. Eigenlijk is het een fotoboek, minifotoboek elke maand uitgebracht. van wat alle hooligans uit alle wintertreken in Polen uitvoeren. Mm. Vaak zijn de middelste pagina's, soms is er een spread met hoe ze elkaar uh, op hun hoofd slaan. Uh, vaak veel kleur. En op het einde is er altijd een column met hoe het is in de gevangenis. Mm -hmm. uh, dus dat, dat fascineert me enorm hoe zo'n groep zich jammer dan dat probeert... te. dat je lezen. Ja, dat is, wel. ik zal het uh, voor je vertalen hierna. Ja. Uh, dat zijn de mooiste verhalen. Uh, maar het is voor mij fascinerend hoe zo'n groep uh, zich probeert te uiten. Dus uh, nieuwe symboliek uitvinden of oude symboliek. En dat kun je gewoon in een kioskje in Polen kopen. Ja, sterker nog, dit kan je op het vliegveld kopen. Dat staat dan wat uh, verborgen tussen... Uh, ja, zeg maar, tussen de, de, de soft porno en de, en de hengelaarsboekjes. Ja, dat is ook een soort porno, eigenlijk. Ja, absoluut. Porno. Je ja, ziet ja, ook ja. Uh, het zijn kleuren, je ziet um, veel, zie rook, rook, veel rook en, ja Maar ook gemaskerde mannen heel, vel, ja, he? heel veel. Ja, heel ja. veel. En de mannen die niet gemaskerd zijn die zien er um, zo uit als een soort van mariniers in trainingspakken. Ja, die zijn compleet afgetraind vaak. Ja. En uh, die zijn er niet alleen om te zingen, zeg maar. En om welke club gaat het? Uh, de, de hooligans die jij wilt gaan volgen? Um, ja, toevallig zag ik hier in dit blad ook een oproep voor een fotograaf. Dus ik, ik denk eraan om daar serieus op in te gaan. Mm -hmm. um, het gaat om uh, Legia Warschau. Um, Legia zegt het eigenlijk al, het Legioen. Dus een oude club die eigenlijk Roots heeft als um, legerteam. Uh, Legervoetbalteam. Mm -hmm. Dus dat heeft alles in zich om een soort van supernationalisme uh, te dragen. Dus je ziet ook dat fans daarvan heel erg leunen op uh, wat de regering nu aan het doen is ook. Dus uh, de adelaar, het rood-wit. Uh, bij Lega zit er nog groen bij. Um, maar ik vind het interessant hoe die twee samen gaan. En ja. hoe ik dat dan van ver af kunnen wij dat al herkennen. Aan de kleuren, aan um, de rooksignalen, aan alles kunnen wij dat zien. Dat fascineert mij hoe zij tot zoiets komen... Want het, uh, hooligans, dat zijn, daar zijn wij helaas in Nederland bekend mee. Uh, niks mis met voetbalsupporters overigens. Maar ik heb het over gewelddadigheid. Ja. Maar er is toch iets anders aan de hand in, in Polen. Misschien moet je dat even uitleggen. Waar hebben we het over als we het over hooligans in Polen hebben... Ik denk dat, dat dat zijn twee dingen. En deels, uh, zoals ik net zei, dat is dat er nu... en dat zie je steeds vaker, um, bijvoorbeeld op de dag van de onafhankelijkheid... afgelopen november, dat hooligans uh, zich samenspannen... van verschillende clubs om Polen, zoals dat nu uh, door de regering gepropageerd wordt... om dat een hart onder de riem te steken. Nee. Uh, dus dat gaat nu ineens deels heel erg sterk samen met het nationalisme. Het andere is, en uh, dat vind ik ook uh, fascinerend, hoor dat uh, het wordt professioneler... Dus het is goed georganiseerd. Er zit een hele infrastructuur onder. Um, mensen trainen bijvoorbeeld om te vechten. Ook in groepen te vechten. Mm -hmm. Dat kennen we hier ook een beetje. Um, maar zoals het daaraan toe gaat... Uh, op internet zijn bizarre filmpjes te vinden van... Um, mme wedstrijden zes tegen zes. En uh, vaak zie je dat Polen of Russische vechters... supporters, slash supporters... Ja. Uh, daar echt... Um, en dat gaat er hard aan toe. Da, ja, um, winnen slash uh, anderen keihard in elkaar slaan. Ja, dat gaat er heel hard aan toe. Ja, en jij hebt het over integreren. Um, ja. Dat betekent dus dat jij straks een van hen moet gaan worden... Uh, betekent dat jij dan straks ook je hoofdkaal gaat scheren <laughs> en uh, nog even snel een fitness-abonnement neemt? Nou, nee. dit zou dat, dat vind ik een hele goeie. Dit zou wel mijn meest extreme transformatie zijn om bij iets uh, te horen waar ik soort van onderzoek nou ja, mee je doe. Ja, moet wel hun vertrouwen winnen. Ja, absoluut. Dus, ik, ik maar, dus mijn daarom, uh, dat is geen grapje. Als ik dan zo'n advertentie zie staan van we zoeken een fotograaf, dan denk ik, dit is mijn kans. Ja. Dus uh, uh, ja, de fitnessschool zal ik wel een jaar moeten werken. Dus het zal even, <laughs> even uitstellen, die integratie. Maar kaderhoofd is zo gebeurd. Dat gaat zo gebeuren. Ja. Ja. Wanneer wil jij aan dit project beginnen? Uh, ik ben nu nog een, een ander project aan het afronden. Onder andere het pro project met die professoren. Maar het zou mij heel fijn lijken om dit als, uh, als het tweede deel van het jaar te gaan opstarten. Ja. Kom je dan bij ons, bij Bureau Buitenland, er iets meer over vertellen? Oh, heel graag, ja. Ja, als okay. dat. Uh, als ik dan niet te ver geïntegreerd ben, om het zo maar te zeggen. <laughs> als je daar gearresteerd wordt, uh, of yeah. uh, wat dan ook. <laughs> ja. Nou, we hebben uh, gelukkig nog uh, een klein uurtje om over Polen te praten... en in het bijzonder over Warschau natuurlijk. We gaan het straks uh, hebben over de omstreden Holocaustwet Poolse hip-hop en veel meer. Nu eerst Tell Her About van Billy Joel.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 makes oland Nachtexpress met Abdo Buzerda. Grzebany przez nieczyste duchy. Tyle ludzi potrzebuje pomocy. Maksymalnie dużo czasu zacząłem poświęcać na służbę uwalniania. Wyjdzie z niego Duivelbezwering is booming in het katholieke Polen. Steeds meer Polen weten hun weg te vinden... naar een professionele duiveluitdrijver. Afgelopen jaren is het aantal exorcisten uitgegroeid tot ruim 130. Er is zowaar een maandelijkse tijdschrift met de naam Exorcista. Maar wat doen deze exorcisten precies? Ik sprak eerder vanavond hierover met een Nederlandse demonenuitdrijver... van het bisdom Haarlem. Hij wil in het interview niet met naam genoemd worden. En dus was mijn eerste vraag, waarom niet... Als, uh, uh, als exorcist uh, moet je... Proberen te bereiken een, een goed pastoraal gesprek op gang te brengen. Over mensen die, uh, die zeggen uh, bezeten te zijn, of die in die zin gekweld worden door demonen. En wanneer je direct toegankelijk bent voor iedereen, dan kun je eigenlijk moeilijk dat onderscheid maken. Waarin, waarbij je moet zeggen dat sommige mensen eigenlijk bij de psychiater of bij een psycholoog thuis horen. en anderen juist bij een exorcist. En dat inleidende gesprek, dat vraagt om een zekere vrijheid waarin je mensen daarin kunt begeleiden, makkelijker kunt begeleiden wanneer je niet direct toegankelijk bent, maar wanneer daar een andere persoon is, bijvoorbeeld een plaatselijke pastoor of een familielid die je daarin benadert. Dus dat geeft wat meer vrijheid om uiteindelijk dieper in het probleem waar deze persoon mee worstelt om uh, daarin behulpzaam te kunnen zijn. Dus lang niet iedereen die zegt dat hij bezeten is, is dat ook werkelijk. Maar de andere kant is dat er dus grote problemen kunnen zijn, psychische problemen, maar dat er ook kwaad kan zijn in het leven van een mens dat geen bezetenheid is, maar wat in die zin wel om bevrijding vraagt. We hebben het eigenlijk precies over, wat doet u, wat doet een exorcist? Nou, wanneer een exorcist, uh, in, je zou zeggen, in het algemeen een exorcist zal om bevrijding, voor bevrijding zorgen voor een mens die, die gekweld wordt, je zou kunnen zeggen, dus, dus gebukt gaat onder kwade geesten. En dan nou is dat natuurlijk heel erg breed. Het is ook heel, een heel oud fenomeen. We treffen het aan in alle religies en ook buiten religies. Het is van alle tijden. Ook in onze eeuw, in onze tijd, zijn er zeer veel mensen die gekweld worden door een, je zegt, een boze entiteit. Iets wat hun leven vaak helemaal onder druk zet en verwoest. Nu, dat... De exorcist wil in die zin bevrijding schenken. En je zou in die zin kunnen zeggen... Elk mens met een goed hart, en wij zeggen dat als gelovige mensen nog bij, elke mens die bidt, die bidt ook om bevrijding voor een ander. Dus het is niet alleen aan de exorcist, maar de exorcist heeft heel uitdrukkelijk, en zeker binnen de katholieke kerk, de volmacht vanuit het katholieke geloof, teruggaande op de persoon van Jezus, de volmacht in naam van de bisschop, om iemand die bezeten is... ...om die te bevrijden. Want dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen... ...de, de, de ergste vorm van bezetenheid. Wie ooit een bezetene gezien heeft... Die, ...die zal ook weten dat die mens... ...de controle over zichzelf kwijt is... ...en je zegt ook niets van herinnert ...over buitengewone gaven en krachten beschikt... ...maar dat die mens niet zichzelf is. En voor het christendom... ...en ook voor andere religies... ...is het heel erg wezenlijk dat een mens... ...vrij is... En de controle heeft over zijn eigen leven. Ja, wat doet u dan echt praktisch? Nou, de eerste, de eerste waar het op aankomt, en dat je zou kunnen zeggen, dat is ook in die zin bij een uh, als er een acuut geval. ...van bezetenheid optreden, dus als er geen mogelijkheid is tot gesprek... Eh, ...ik zag maar wat ergens in een ruimte, daar gedraagt iemand zich als een bezetene... ...dan heb ik niet de mogelijkheid om te spreken met die persoon... ...en te vragen wat er aan de hand is, daar, daar, daar is helemaal geen ruimte voor... ...dan zal ik dus moeten doen wat ik eigenlijk anders in het pastorale gesprek... ...en ook in het gebed doe, en dat is namelijk onderscheiden wat er aan de hand is... En dat is niet zo eenvoudig. Dat is elke keer begin je daar weer helemaal opnieuw in. Ik zal dus in een gewoon pastoraal gesprek, als die aanloop veel breder is, moeten leren onderscheiden. Uh, en dat is dan in die zin een specifieke voor de exorcist. Van, is hier bevrijding van boze geesten? Uh, nodig, is dat, is dat hier werkelijk aan de hand? Er kunnen vele andere oorzaken zijn waardoor een mens ook geweldig gekweld kan worden. Nou, als dat vaststaat dat het dus dat daar een, een occulte invloed is, dan is goed om na te gaan, wil je, dat, wil je een mens daarvan bevrijden, waar dat vandaan komt. En, en in hoeverre heeft die mens daar zelf de hand in? Heeft hij deelgenomen aan occulte praktijken? Heeft hij het over zichzelf afgeroepen? Uh, en kan hij daar niet meer van los? Of hoe is de situatie? Nou, om... Je om vast te stellen ook van welke kant u uitgaat, um, is het binnen de katholieke kerk in elk geval zo dat je zegt, de, dat exorcisme is toevertrouwd aan een priester, dat een priester dan ook in stilte de handen oplegt en bidt om bevrijding. En je zou kunnen zeggen dan in negen van de tien gevallen, als daar dus ook bevrijding nodig is, dan gebeurt daar ook iets met die persoon. Ik begreep uit verschillende media dat uh, onder andere Polen, maar niet alleen in Polen, ook andere katholieke Europese landen, denk in Ierland, Italië, er een um, significante toename is van het aantal exorcisten. Mm, en daaraan gerelateerd natuurlijk, de vraag ernaar. Hoe, hoe, hoe kan dat? Um, we hebben... Uh... Uh, je zou zeggen, over de hele wereld is denk ik het aantal exorcisten geweldig gestegen. Wij zijn nu hier in Nederland met zeven priesters daarmee bezig vanuit de verschillende bisdommen. Uh, ik hoor wel dat in, in Polen dat uh, zeker nog meer daar genomen wordt dan hier. Uh, als je daar voor oorzaken voor zoekt, dan moet je zeggen aan de ene kant uh, dat een aantal mensen... Uh, het gezonde geloof is kwijtgeraakt en daarmee ook vaak een, een, een evenwichtige manier van leven. En dus meer met het kwaad in aanraking komt. Uh, een andere factor is ook heel zeker uh, dat je moet zeggen dat uh, wij in de tijd waarin wij staan... Uh, met al onze mogelijkheden, dat we uh, ook het gevaar lopen dat we... Veel meer dan vroeger uh, psychische schade lijden en in aanraking komen met dingen waar men vroeger niet zo bij stil stond. Of alleen maar in een hele kleine groep. Ik zeg maar wat, nu, uh, vandaag de dag, als je dat wilt, kun je via internet heel gemakkelijk in aanraking komen met allerlei duistere praktijken of met occulte praktijken. Nou, dat, dat kan een mens, dat zal niet bij iedereen direct zo zijn, maar dat kan een mens veel geestelijke schade berokkenen. Dus je moet eigenlijk zeggen, de mogelijkheden um, slaan in die zin ook wel terug op onszelf en door een in zekere zin een verzwakt geloofsleven. Dus je moet eigenlijk zeggen, als een mens niet bidt, als een mens niet het contact met God zoekt, uh, ja dan is hij toch wat aan zichzelf overgeleverd. En uh, de katholieke kerk is van mening dat bezetenheid in verhouding maar heel weinig voorkomt. Dit was een interview met een Nederlandse exorcist die ik eerder vanavond had. En eh, deze man wilde uitdrukkelijk niet met naam genoemd worden. Eh, Mark van der Wateren, onze reisgids in de stad Warschau. Eh, op de vraag waarom het zo toeneemt in Polen en andere katholieke landen... Eh, antwoordde hij, ja, dat komt natuurlijk ook omdat eh, eh, mensen weggedreven worden van het geloof... En um, er ook beïnvloeden is bijvoorbeeld internet en dergelijke. Uh, en ja, ik vertel dat dan zo. In Polen is ook de secularisatie toegenomen. Uh -huh. Dus er is, op hoe gek het ook klinkt, paradoxaal, ook meer behoefte om uh, naar de kerk te gaan voor dit soort rituelen. Ik... Ik ken de statistieken niet, maar ik denk dat je wat heel belangrijk is om te beseffen hoe dan ook nog steeds is, denk ik, 90% van de Polen katholiek of associeert zich daarmee. En die infrastructuur van het katholicisme is onwijs, krachtig en sterk daar in allerlei opzichten. Daarbij, wat ik merk in mijn persoonlijke omgeving, vooral als je het vergelijkt met Nederland, um, er heerst een onwijs taboe op geestesziekten, geestelijke gezondheidszorg onwijs, zelfs binnen de familie, binnen vriendenkringen. Dus ik kan me voorstellen, het is gewoon speculatie... maar ik kan me voorstellen dat die infrastructuur... die de katholieke kerk biedt, zich daarvoor leent. Mm. Of dat dat een, eerder, um, een eerdere toegang is om hulp te krijgen bij iets... wat we daar ook van vinden, want het wordt geassocieerd... Door velen, vooral in de stad. Want dat onderscheid mag je nog best wel maken. De stad en niet de stad. In de stad geassocieerd met het oudbollige ouderwetse platteland... dat nog in heksen en veeën gelooft. Ja. Um, en um, jij hebt natuurlijk familie in Polen. Zijn er mensen uit jouw familie die um, wel eens zo'n ritueel hebben moeten... Ondergaan. Nou, ik heb, ik heb vandaag dus rondgebeld uh, naar jouw vraag uh, te horen daarover. En dat, dat heeft wel interessante dingen opgeleverd. Namelijk één familie dit zegt resoluut, uh, in Polen is niks aan de hand. Uh, hm. Dit is gewoon opgepikt door de buitenlandse media. Die willen ons land weer zwart uh, maken. Uh, nou, misschien niet zozeer, maar dit is gewoon een feitje. Zoals uh, ik zag op een website dat er dan bij een kinderkamp iets mis is gegaan... met een duivelsuitdrijving waarbij er vijf kinderen uh, zijn omgevallen letterlijk... Um, dat pardon, zijn het... omgevallen. Nou ja, die, die konden dat niet aan fysiek en die zijn daar flauw gevallen. Okay. Dus er was een prachtige foto natuurlijk bij van vijf kinderen in een ja. hele groep die daar uh, zijn het duivel is uitgedreven, maar uh, op de grond liggen. Anderzijds, ook een nieuwtje binnen het familie is dat een ander familie. Het wil ook niet bij naam genoemd worden. Dit wel heeft meegemaakt. Ja, heel veel mensen kind. die met naam genoemd willen worden. Helemaal niet. Nee, nee. Um, zij heeft dat wel meegemaakt. Nu verklap ik al iets daarover. Ehm. Um, ze heeft dat wel meegemaakt en vond dat verschrikkelijk. Dus wil het daar niet over hebben. Uh, rituelen die, die als kind uh, eng zijn. Ja. En, en zijn het dan rituelen... Heeft ze dat aan jou uitgelegd? Zijn het dan rituelen met wijwater en een kruis? En... Uh, super symbolisch. Uh, ja. ik, uh, ik weet alleen van een ei. Een ja, ei. Een, een, een ei. Um, het, het ei in de hoofdrol. Dus een wedergeboorte. Um, uh, het nuttige van een ei. En... Um, maar wat interessant was, dat zij dat niet koppelde aan het katholicisme... maar echt iets van daarvoor of daar, daarnaast. Dus een meer primitievere variant. Dus wat nu aan de hand is, of wat jij noemt... dat is dus het samengaan met die katholieke kerk. Ja. En uh, dat zouden we misschien kunnen koppelen aan het voorgaande verhaal... dat we ja. hoorden van de Nederlandse exorcist. Nederlandse exorcist. We hebben het ook over de katholieke kerk. Uh, Polen is een katholiek land. Um, ja. Is het, is het meer geworden de laatste jaren, dus die religieuze belevenis? We hebben het ook over PiS gehad, de rechtsconservatieve partij... waarbij er um, de katholieke kerk die partij min of meer omarmt... de partij zelf ook uh, de katholieke kerk omarmt, een soort van ja. symbiose. Ja, die symbiose is heel erg belangrijk. En die maakt zowel dat sommige mensen, en ik weet niet hoe dat in aantallen zit... maar sommige mensen zich nog sterker associëren met de kerk... Mm -hmm. Um, en anderen ook afstand nemen van de kerk. En dan heb ik het vooral over jongeren, vaak hoogopgeleide mensen... die zien wat hier gebeurt. Uh, de kerk sowieso al uh, daar vraagtekens bij stelde. Historie, de gebruiken, uh, normen en waarden die worden uitgedragen. En nu dat helemaal samengaat met de politiek... Um, willen ze zich daar niet meer in mengen. Ja. En, en nog een heel persoonlijk vraag aan jou. Uh, ben jij gedoopt? Ja, ik ben gedoopt. In Polen zelfs. Okay. Ja, Dus op, op weg naar mijn oma vanuit Amsterdam... als we met de auto zouden gaan, dan komen we langs de kerk... waar ik gedoopt ben. Voordat ik bij mijn oma aankom. <laughs> Wat dat moest. Dat moest, ja. ja. En, maar uh, uh, ben je nog katholiek? Of ben je katholiek, moet ik zeggen? Nee, nee. Ja. nee. nee. Maar is dat officieel wel ingeschreven? <laughs> Waarschijnlijk wel, ja. Dat wel voor de statistieken? Ja. Ja. Heel goed. Wij gaan uh, naar Eli Goffa luisteren met het nummer How About A Little Love.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 it all worthwhile now how about it how about it yeah how about it how about it i got a nice little house in a nice old neighborhood there's a market around the corner where you can buy lots of great food there's a barber and a butcher yeah even a drugstore at the end Nacht-express met Abdou Bouzerda. De Poolse president Duda heeft begin deze week de omstreden Holocaustwet ondertekend. Deze wet maakt zelfs straffen mogelijk voor mensen die suggereren dat het land medeschuldig is aan jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Maar ik van de water in. De Poolse regering weet dat het internationaal omstreden is. Israël heeft zeer expliciet uh, geprotesteerd bij de regering in Warschau. En toch doorgezet. Hoe verklaar jij dat? Nou, het heeft denk ik te maken met iets uh, waar we het eerder al over hebben gehad. En dat is dat um, de Poolse regering is nu bezig om Polen te zeggen: wij zijn altijd goed geweest. Of in ieder geval hebben we altijd goede voornemen gehad. En die twee worden denk ik ook wel eens verward. Dus er is geen ruimte meer om vraagtekens bij dingen te zetten. En die mag ook niet gegeven worden. Niemand mag vraagtekens zetten bij dingen. Dus het eenduidige beleid is... Polen zijn altijd goed geweest. En vooral in de moeilijke tijden voor Polen. Het is natuurlijk uh, onzin. Hmm. Maar dat is uh, stevast nu het beleid. Ja. Ik, het is wel mijn taak om je te waarschuwen met woorden als zin en onzin. Want binnenkort is het echt wet in Polen. En jij bent regelmatig in Polen. Uh, uh, ja, nee, dat, je hebt gelijk. Ja, goed. Maar, en, en, maar wat ook wel opvallend is trouwens... is dat dit eigenlijk een soort dubbele wet is natuurlijk. Een deel dat je nu niet hebt genoemd... is ook het strafbaar stellen van uh, zeggen... Poolse concentratiekampen. En dat mm. is ook iets waar deze regering bijzonder goed in is. Om een soort pakketten aan wetgeving erdoor te brengen... waarbij het met het ene wel en het andere niet eens kan zijn. Dus dat ja. is ook een hele... Um, bijzondere strategie. Ja. Maar ik denk, deze regering maakt het zichzelf ook heel erg moeilijk. Want je kunt aan de ene kant gewoon zeggen van... Nou, um, Polen uh, is goed geweest uh, in het onderwijs... waar we eerder al naar geluisterd hebben... in de reportage van Michiel Driebergen. Um, maar waarom nog zo'n strof bepalen? En waarom is dat zo belangrijk om het zo expliciet te codificeren in een wetboek? Ik vind dat eerlijk gezegd heel moeilijk te verklaren, ja. maar... Um, het is niet het eerste en het zal ook niet het laatste zijn... wat gewoon structureel verandert. Er is Binnen no time is het onderwijssysteem op de schop gegaan. Waarschijnlijk alleen maar als formeel signaal... dat deze regering andere prioriteiten heeft. Namelijk, Polen is sterk op zich. En wat anderen willen of doen, daar trekt het zich niks van aan. Ja. Is dat ook iets wat uh, de meeste Polen op straat vinden? Uh... Ik denk, um, en ik vind het jammer dat ik het onderscheid moet maken... Um, in de stad. Um, of zeg maar de, de, de, de wel uh, um, opgeleide, Bulgarije. welgestelde, klassieke, goed opgeleide, ook inmiddels jongeren die veel informatie tot hun beschikking hebben, die zullen het daar absoluut uh, niet mee eens zijn. Mm. En want die, die, die, die kennen de feiten, die weten uh, hoe het zit, en dat dit gewoon een deel is van een, van een machine die in werking is gezet en die niet meer gaat stoppen. Maar Iedereen die ik dat vraag, die ik ken, die tot die groep behoort... die zegt, ja, maar ja, waarschijnlijk gaat deze regering wel een tweede termijn... of een nieuwe termijn tegemoet. Hoe komt dat? Omdat er heel veel mensen zijn... die nog steeds de vruchten niet plukken van uh, het liberalisme... of het neoliberalisme, die nog steeds uh, in die grijze blokken wonen... die nog steeds geen baan hebben, die nog steeds uh, zich er niet bij vinden horen. Ja. En dat is precies de groep die deze regering aanspreekt en ook aanwakkert. Ik wil het over de achterban van uh, PiS, dus de uh, Partij van Recht en Rechtvaardigheid... Uh, meer over weten van jou. Maar laten we nog even bij die holocaust blijven. Jouw grootvader is verzetstrijder geweest in, uh, in Polen. Dus ja. die heeft tegen de nazi's gevochten, neem ik aan. Ja. En misschien ook tegen de Russen, maar dat, dat weet ik niet. Dat weet ik ook niet. Ja. Um, hoe, hoe wordt binnen jouw familie over die zwarte hoofdstukken uit het verleden gedacht... en de aanwezigheid van al die vernietigingskampen in Polen? Nou ja, het, het is heel spijtig om te zeggen, maar um, het is heel verleidelijk om vooral in de generatie van mijn oma niet bij iedereen, maar om daar wel um, een lichte antisemitisme te voelen. Ja. Um, dat, heeft, uh, dat heeft hele lange geschiedenis in Polen, dat valt niet uh, weg te praten, maar het is nog zichtbaar, maar gelukkig merk ik daar nu niks meer van. Nee. nee. En het gaat ook over informatieverstrekking. Dat gaat ook over wat lees je en wat zie je, wat word je toegestopt over de geschiedenis. Want dat heeft ook met ongeletterdheid te maken. Heeft ook te maken met de verkeerde bronnen... of aangepaste bronnen voor je neus krijgen. En die als waar aannemen. En dat wordt versterkt natuurlijk. En uh, het antisemitisme, hoe uitzicht dat? Of hoe uiten zich dat bij die oudere generatie? Nou ja, ik, ja, ik, ik gebruik nu helaas... Ik hou heel veel van er, mijn oma als voorbeeld... Um, dat uitzicht in... Um, woordgebruik letterlijk. Hm. Wat zij voor lief aanneemt, maar wat ik schokkend vind... en wat ik en mijn broertje regelmatig uh, tegen haar gebruiken... om haar te provoceren daarin. Hm. Al, als grap voor ons, maar het heeft een hele serieuze... jammer. is dat? Ehm... Nou, dat gaat, dat gaat bijvoorbeeld, dat gaat heel ver. Dat gaat over de Bijbel verklaren in termen als... Um, wie uh, voor haar de Heere Jezus hebben omgebracht. Zo ver ja, gaat het. Ja, ja. zo ver gaat het. De fariseers, et cetera, et cetera. Ja. En wordt die parallel dan ook getrokken in Polen? Dat de, de Polen in de rug zijn gestroken door de jorden. Wat eigenlijk bizar is. En nee, dat durf, dat, dat, dat, durf ik niet, dat durf ik niet zo te zeggen. Ja. Maar het hele gek is... als je kijkt naar de Poolse geschiedenis... is heel lang een heel open land geweest... waar ook um, Joden vrij werden ontvangen... gedurende van de 14e tot de 16e, 17e eeuw is dat zo geweest. Met ja. natuurlijk allerlei verschrikkelijke dingen die ook zijn gebeurd. Maar het is in oorsprong een open land geweest. Dus het is heel opvallend dat daar, um, dat, dat uh, voor mij in ieder geval... geen geschiedkundig, maar voor mij is dat heel opvallend. Ja. We hebben het over um, de PiS-regering gehad en uh, antisemitisme. En ik zou graag nog via jou willen weten, het kan niet anders. Je moet mensen kennen die ook op PiS stemmen. Die rechtsconservatieve partij die dus nu aan de macht is in Polen. Ja, en dat, en dat zijn uh, ook hoogstwaarschijnlijk leden van de familie ook. Mm -hmm. Die bijvoorbeeld op de rand van Warschau een boerenbedrijf hebben. En nu omdat dat... Um, in het gedrang komt, ook moeten twijfelen... aan of ze dat boerenbedrijf voortzetten. Dat van generatie op generatie is gegaan Door concurrentie met uh, Nederland bijvoorbeeld. En uh, die zien toch een mate van veiligheid... in uh, het afsluiten van Polen bij wijze van spreken. En het zeggen, we doen het met wat we hier hebben. Ja. Letterlijk. En daarmee ook een beetje anti-Europees zijn. Wat gek is, want Polen plukt ook de vruchten van Ja, absoluut. Europa. Dat is heel verkapt. Dus, dus de, de, de geldstroom is enorm. Ook... Uh, um, maar um, toch het idee dat daar niet afhankelijk van mag worden geopereerd. Ja. En we gaan zo luisteren naar een reportage over xenofobie in uh, Polen. Wat, wat merk jij daarvan in Warschau? Vreemdelingenhaat, in de haat dus tegen de nieuwkomers. En dan uh, niet zozeer de Joden, maar uh, ja, de buitenlanders. De, de... Ja, die, die haat gelukkig heb ik, heb ik niet zo meegemaakt of niet zo gezien. Maar wat, wat ik ontzettend opvallend vindt... is... Um, je loopt door Warschau, een stad van meer dan anderhalf miljoen inwoners. En het is gewoon homogeen. het zijn Blank, katholiek. Blank, katholiek, ja. Het ja. Is, je, ziet, je ziet geen mensen uh, met een andere huidskleur... die um, een andere geloofsovertuiging uitdragen. Dat zie je daar niet. Nee. Of heel zelden. Ja. Toch zijn ze er wel en... Um die komen ook voor in onze reportage. In Polen neemt geweld tegen minderheden explosief toe. Dat zegt althans de organisatie nooit meer. De zoon die een zogeheten bruinboek bijhoudt over racisme. In plaats van 5 à 10 incidenten per week, drie jaar gelede, geleden... noteren zij nu 5 à 10 incidenten per dag. Tegelijkertijd is radicaal rechts mainstream geworden in Polen. Een reportage van onze correspondent Michiel Driebergen... over xenofobie in Polen. Ik ben in het centrum van Krakau, de tweede stad in Polen. Het is vrolijk op straat, er zijn veel toeristen. En op het eerste gezicht is alles hier in orde. Maar hier op de groene stadsring rondom het centrum... gebeurde afgelopen zomer iets wat steeds vaker gebeurt in Polen. Geweld tegen een buitenlander. Ik was walking en drie guys van Polen stopped me en asked me... wat je hier doet? Ik zei, ik ga naar huis. Waar je komt te ballen, Ik start scared van them, want I see them that start to be aggressive with me. Yeah. And one guy from them started like hitting me in my face, without any reason. Munasher, 21, schat ik, komt uit Jemen. Hij heeft hier verblijfstatus voor twee jaar. En studeert en werkt in Krakau. Hij werd hier zonder aanleiding op straat in elkaar geslagen. And later start like fighting with them. Everybody walk near us. Zonder like, help me helpen. Toen start ik te rijden en naar een shop. En van daar, de mensen in de the shop. Ze noemen They Ze zien mijn handen, mijn my hand, mijn like Er lot veel plekken in mijn body. Inmiddels is Mounassar hersteld van zijn verwondingen... ...maar de schok is nog niet weg. Het nare was, zegt Mounassar, de politie discrimineert mee. En they come, maar they don't do nothing. Like first thing when come police, they say in Polish like Tilko arabo of or this for. Uh, Tylko arabo. Yes, is in English like oh just this Arabic guy. There's nothing important. Ach, het is maar een Arabier, zeiden dus. ze. Polen is een monocultureel land, en daarmee is het onderwerp xenofobie ook zo ongelooflijk ingewikkeld en vreemd. Ik woon in Krakau en ik zie zelden Arabieren of moslims op straat. Maar toch neemt het anti-islam sentiment in Polen zienderogen toe. Polska! islam islam Polska! islam In ditzelfde stadcentrum was een paar weken geleden een anti-islammars georganiseerd door ONR, het Radicaal Nationale Kamp. Zo'n duizend piepjonge nationalisten herdenken de slag bij Wenen 333 jaar geleden. Toen versloeg een Poolse koning de Turken. Europa, ze roepen slogans als tegen links, tegen islam. Europa is christelijk en elke Arabier moet niet vergeten dat Polen iets heiligs is. Leider van de demonstratie vraag ik waarom hij demonstreert. Laat je go demonstrui. De demonstratie maakt niet op de 333e we herinneren de slag bij Wenen. een analogie do de huidige situatie Maar er is ook een analogie met vandaag uiteraard. Het westen van Europa hanteert een doctrine van multiculturalisme. En daar zijn wij tegen. We zien Polen als het bastion van de civilisatie. Wij willen geen sharia wijken. Dat is przeciwne radicale versie islamu, wahhabizmie. En het tegen przeciw radicalen. radicale tak, tak, bo oczywiście nie jest tak, że het gaat ons niet om individuele moslims. Het gaat ons om de radicale versie van de islam. Het wahabisme en het salafisme. Dat klopt, de slogans zijn heel algemeen, zegt hij. Maar we zijn niet tegen het moslims op zich. Ik vraag hem waar de Polen zo bang voor zijn. Want ja, er is hier in Polen amper islam. Ik zie amper moslims. Het is zo, zegt hij... Maar maar het gaat er ons vooral om dat we in Polen controle willen houden over wie er binnenkomt. Neem bijvoorbeeld de vluchtelingenquota van de EU, van Angela Merkel. Ja, daar zijn we moddicus tegen. Ja, als ik moslim zou zijn en ik zou hier aan de kant van de weg staan, dan zou ik doodsbang zijn, zeg ik. Ja, daar kan ik me iets meer voorstellen, zegt deze demonstratieleider. Maar het gaat als om de sectarische kanten van de islam. Het gaat ons echt niet om directe confrontatie met moslims. Daar doen we niet aan. Wat is het probleem kwestie? ONR heeft officieel slechts enkele duizenden leden, maar ze werken steeds vaker nauw samen met hooliganorganisaties. En sinds de Conservatief Nationalistische Partij Recht en Rechtvaardigheid het land regeert, nu een jaar lang, zijn ze veel meer mainstream in Polen. Ze zijn nadrukkelijk aanwezig bij officiële gelegenheden en worden ook door de regering geroemd om hun patriotisme. Opvallend en zorgwekkend, de organisatie Nikti Viente... oftewel Nooit Meer, die geweld tegen minderheden registreert... ziet met de populariteit van extreem rechts... een evenredige toename van het geweld tegen minderheden op straat. Uh -huh. In Warschau ontmoet ik socioloog Rafał Pankowski... Van Nikti Viense. What is very clear about Poland is the soort of explosion of xenofobia over the last year or so. Pankowski registreert een verzevenvoudiging van het aantal incidenten tegen minderheden in het afgelopen jaar. In de past years we had maybe tot to ten cases of hate crimes a week. And dat was een serious problem enough. Uh, but in the last year or so, uh, we often have five or ten cases of hate crimes a day. De socioloog ziet een duidelijke relatie in de prominente aanwezigheid van rechts op straat en de opmerkingen van politici in de media over minderheden. From our experience, this is this is very clear. I can't say this particular statement resulted in this particular attack. This is of course more complicated. But if you look at the At, at, at the correlation between the, the, the sort of intensity of, of xenofobia in, in, in the media and, and politics and the, the increase in, in attacks, that, that, that would be quite clear, yes. Een reportage van Michiel Driebergen uit, uit, uit 2016. En meegeluisterd heeft mijn gast Marek van der Waterin. Marek, jij eh, riep gelijk tijdens de eh, reportage bij het begin: hé, hey, bij zo'n demonstratie ben ik ook geweest. Wanneer was dat en waarom was dat? Dat was een, denk ik nu een half jaar geleden. En toen was er een, uh, een, een, een mars en een openlijke in de gehele stad... een openlijke met speakers aangekondigde uh, mis. En dat was opgedragen aan de regering. En de regeringsleiders die zijn omgekomen bij een vliegtuigramp in Smolensk. Ja. In uh, het super tragische gebeurtenis die nog steeds wordt gebruikt door de regering... Om van alles voor elkaar te krijgen. Weg naar Rusland of terug vanuit ja, Rusland? Sterker nog naar een, naar een herdenking van uh, massamoord... die door de Russen daar is begaan op Polen. En dus, nou ja, um, daar was een, uh, een mis voor. En een herdenkingsdienst, dat wordt bijna elke jaar nu groot gedaan. Soms elke maand zelfs, als de regering uitkomt. En er was een tegendemonstratie. Hmm. Uh, en die demonstratie ging daarover, die tegendemonstratie... dat deze ramp niet misbruikt mocht worden door de regering. Dat was de redenering. En ik heb daar geen partij in gekozen. Ik ga vaak naar dit soort dingen met mijn camera. Dus ik stond er letterlijk uh, tussen. Ja. Samen met twee verdwaalde Engelse toeristen... die daar <laughs> koffie aan het drinken waren... op het enige terras dat nog open was. Ja. En wat heb je met die beelden gedaan? Ik heb daar nog niks mee gedaan. Uh, ik, ik, um, ik doe dat vaak, dat ik dingen film... en dan pas later krijgt dat een plek. Dus dat komt in een soort uh, bibliotheek die ik heb. Ja. Um, maar wat opvalt is natuurlijk dat daar, eh, zodra je tegen zo'n herdenking bent... dan ben je tegenstander van uh, Polen. Dus dan ben je eigenlijk letterlijk een landverrader. En dat zie je ook op die beelden, hoe fel dat is. Dat is, dat is niet uh, voor te stellen. Je bent echt with us or against ja. us. Geen... Ja, het is echt uh, zwart-wit. Ja. Ja. Ja. Helaas. We gaan luisteren naar Mercy. Van de artiest Duffy. Nachtexpress met Abdu Bouzerda. Poolse rapmuziek. Met het wegvallen van het IJzeren Gordijn... kwamen westerse invloeden Polen snel binnenwaaien. De muziekgenre hip-hop ontwikkelde zich razendsnel... en nu kent het land zowaar een eigen specifieke stijl. Mark van de Waterin, onze reisgids in de stad Warschau... halte 6 van de Bureau Buitenland Nachtexpress. We hoorden net een, een fragmentje, een begin daarvan. Het is op jou um, aanraden dat wij me hebben opgezet. Ja. Van, van wie is dit nummer? Dit is van een rapper die heet Klimaat, of die noemt zichzelf Klimaat. En hij is een van zeg maar, de boegbeelden van wat je... De, in Polen noemen ze het de niet legale rap of hip-hop. Dus die gaat buiten alle platenmaatschappijen nog steeds om. Die mm -hmm. verspreidt het via internet inmiddels. Maar vroeger waren dat zeg maar bootlegs, dus de CD's. Een of, of... beetje underground. Underground. En, ja, en dus niet dat commerciële succes. dat bijvoorbeeld een van de belangrijkste rappers in Polen, Leroy, heeft gehad. Mm -hmm. Onwijs veel geld verdiend. Helemaal westers model, nu politicus. Oh ja? Uh, ja, die is nu voor, net politicus geworden. Volgens mij is die ergens een regionale partij. Nu ziet hij er ook uit als politicus, niet ja. maar als rapper. En niet voor PiS of uh, een andere. Nee, volgens mij niet, maar ik kan me best voorstellen... dat hij ergens in de rechtse hoek zit. Nou ja. okay. <laughs> Om allerlei redenen. Ja. Uh, maar dit was klimaat en, en, en wat mooi is bij hem, is dat uh, hij gebruikt... Hij is vrij natuurlijk, want hij zit in die underground scene... Uh, maar hij gebruikt wel uh, samples uit de historie. Bijvoorbeeld Chopin gebruikt hij. Dus de Poolse historie komt bij hem naar boven... zonder dat dat per se uh, nationalisme wordt. Nou, En um, dat is een thematiek. Uh, dus die nationalisme of de geschiedenis, de historie van de Polen. De geschiedenis, ja. ja. ja, ja. Maar wat, wat zijn nog meer de thema's die terugkomen in Poolse rap? Nou, ik... ik wat, wat interessant is, dus je, je kan zeggen van... oké, okay, uit Amerika overgewaaid, dat ijzergordijn valt... dan heb je die hip hop en die rap. Maar in Polen was dat allemaal nog niet zo heel makkelijk... want je hebt daar bijvoorbeeld dus die vrij homogene gemeenschap. Dus, dus wie is er nou anders en op welke manier? Uh, dus waarover te rappen? En dat bleek toen aan te slaan, na Disco Polo opvallend genoeg... Mm. Um, in de grijze blokken waar we het over hadden de bewoners daarvan, die hadden ook een specifieke soort verzamelnaam. Dat heette de blokkersen, dus de mensen blokkersen. Uit, blokkersen, de mensen uit de blokken. Ja. En of de dresschazen. Ik kan het bijna zelfs niet eens uitspreken door ja. de, de, de mensen met de trainingsbroeken waar we het over Dreschazen. hadden. Dresschase. Met de Adidas. Met de Adidas. Precies. Die ook maat kunnen koppen. zijn of een andere sportmerk. Ja, precies. Maar altijd Adidas zijn. En um, zij vonden dus uit van, oké, okay, wij kunnen ook een stem krijgen binnen dat genre dat van buiten komt. En dat zijn dan vooral de mensen die geen kans hebben gekregen. Dus zeg maar zogenaamde verliezers in het nieuwe systeem na het communisme. Ja. Dus dat is heel opvallend. Dus die gebruiken dat om hun verlies zeg maar, kenbaar te maken. Dus in die zin is uh, hiphop ook universeel ook in Polen. Het is de stem van de uh, onderdrukte. Of in ieder geval mensen die zichzelf zien als de onderdrukte. Absoluut, ja. Ja. ja. En is het dan ook ageren tegen het establishment? Bijvoorbeeld tegen deze regering? Um, nou, ik vind, Er zijn nu meerdere stromen, denk ik, voor zover ik dat weet gaande. En eentje, dat is heel opvallend... die wordt juist steeds uh, uh, nationalistischer, patriotischer. Want zeg maar, je kan je voorstellen dat toen dat um, nieuwe neoliberale systeem... Zeg maar, in Polen aansloeg, maar bij sommige mensen niet en dan hebben we het over die blokkers, die zijn gaan zoeken naar nou, wat bindt ons nou? En dan kom je al snel uit bij universele Poolse traditionele waarden. Mm -hmm. Dus binnen dat nieuwe genre van de hip hop toen... kwamen hele traditionele dingen weer boven. Dus het is niet zo gek dat er nu ook nog steeds rappers en hiphoppers zijn... die die traditionele waarden verkondigen. Ja. Uh, je hebt ons uh, nog een nummer uh, aangeraden en die hebben we ja. uiteraard opgezocht. Ja. Uh, is dat zo'n nummer wat over het patriotisme Absoluut. gaat? Absoluut, Dit heet ook Patriota. Dit gaat er over alles wat goed is aan Polen en aan Paul zijn. Daar gaat dit over. Daar gaan we naar luisteren. Zbitusy niczym ustaszona kartera Plus dwóch tych, którzy mają coś, to co rozbiera Puści się biosty, już jak materat Cudziutki, choć zmuchnij pozdrów figera, Siema, Błyszczy jak chron na felach Ideał niczym dzieła Rafaela Potrójna platyna, tu się zgina To jest klimat, talenty ukryte jak złoto w skrzyniach Hitów kombinat, bugajtrum wirat Łap drina, za polski słownik pijacki Tu wima, za szybko się wspinam Możesz mnie cmoknąć w kija I tak czyli likwiduję niczym euro lira To jest klimat, niczym Malia Jeden na milion, tutaj masz centralet Twój rap może Żebyś filią jak Cordylio, Przy nas jesteś tylko dodatką Ty nie rymujesz, ty kaszlesz Jakbyś był chory na atme Senny jak alabaster Popularny jak basket Nasz czas naprzed Czy to jasne? K, L, I, M, A, T Skład najlepszy na terenach Chcesz tego czy nie? F, I, N, K, R, Buero. To jest ta załoga Która gra najlepszy rach To jest tak To jest tak K, L, I, M, A, T Skład najlepszy na terenach Chcesz tego czy nie? F, I, N, K, R, Buero. Zaimfikowani, robią raptowani Ani dobre to jest ani wartościowe otwórzkowe zanim mój rab. cię zaskoczy otwórzący Albo skończysz tak jak oni umierający wagoni Bo to było na poni Ku niego swego broni w to ni hajsu ty nie maj trud, kolego Jego szliftuj najlepszego Czego chcesz tu ty, ty wariacie robisz, bracie wołasz bracie Ale teraz tu, ty znacie grać te swoje przeboja Jak roję tutaj ja jakie reakcje ja, na szeroką skalę, drab na biedę stale ale, ale wykalek bez zabiego, ale klimat stale poziom podkrętę jak mi się masz to czego chciałeś ale Jo boun swój białym Jordanem to w porządku. Ja, en ik uh, ga niet eens de moeite nemen om uh, dit nummer af, uh, of af te kondigen... want uh, de namen kan ik niet zo goed uitspreken. Laat het mijn gast over, Marek van der Waterin. Uh, van wie is dat nummer en hoe heet het nummer? Ja, dit was Zipperra. Ik twijfel nu een beetje of we het, het juiste nummer hadden... maar dat doet er niet zo toe. Ehm... Um... Maar zoals ik zei... Patriota, zepera, ja, patriota. patriota. Ja, dus, dus dit is letterlijk in, in zinnen... wat is er goed aan Polen? In Polen zijn de, de herfsten zijn, uh, goud... Bijvoorbeeld als Polen overleven we altijd. Bijna is het, het is bijna een herhaling van de zo eerste altijd zin. altijd weer het patriotisme. Ja, dat is bijna en dat geen is... tegenluid. Ik had zo gehoopt dat in de hip-hop cultuur nog een soort van tegenluid ja, zijn. Ja, maar we hebben nu ook wel precies uh, die twee uitgekozen, twee nummers, ook die dit bijstaan. Bijvoorbeeld, we hebben het volgens mij ook in ons voorgesprek gehad over een groep die het Kaliber 44, zouden we dat in Nederland zeggen. Die komen uh, uit. Uh, um, Katowice, een stad waar het echt heel lang eigenlijk niet goed mee is gegaan... oude industrie, et cetera. En dat is meer een groep die de tragiek aanhangt... van wat er gebeurt en wat er nog steeds gebeurt. Dus die, jammer genoeg is die groep uit elkaar... maar die laten wel zien, precies het ouderwetse geluid... dat ze van hip hop kennen, wat hmm. er allemaal niet Goed is. Ja. En um, de hip-hop-scene um, die bestaat, die is levendig in, in uh, Polen. Uh, hoe levendig is levendig? Hoe populair. Jij, jij luistert ernaar, maar hoe populair is hip-hop in Polen? Jeetje, ik kan dat niet zo goed inschatten. Zijn er zijn grote festivals, uh, wordt het vaak gedraaid op televisie? Ja, nee, wat heel opvallend is, als je nu zou kijken naar de statistieken, dan is de meest beluisterde hip-hop-artiest in Polen als we ook internationaal bekijken... dus met Eminem, alles erbij, 50 Cent... staan in de top vijf vier Poolse groepen. Dat is echt opvallend. Hmm. Dus Poolse hip-hop... dat hoeft niet gestimuleerd te worden door de overheid dat leeft. Ja. Daar kan geen import tegenop. En, en Poolse hip-hop is in het Pools... Eh, het klinkt heel goed... maar eh, is het Pools ook een taal waar je heel veel mee kunt... creatief in een, in een rap? Ja, ik zou, ik zou willen dat ik er meer mee zou kunnen <laughs> nog. Ja. Maar... Uh, dat denk ik wel, want um, verbuigingen. Denk aan verbuigingen als je Latijn hebt gehad of een andere ja. taal. Er zijn, in geen enkele taal ken ik zoveel verbuigingen als in het Pools. Dus onze namen kunnen verbogen worden tot, tot wat dan ook bijna. Jouw ja. naam zou Abdo, Abda, Abdi, <laughs> Abdo uh, kunnen worden. En ja. je kan je voorstellen wat voor mogelijkheden dat het geeft binnen een ja. binnen zinsconstructie. En er zitten fantastische letters bij die, die een soort overgang kunnen vormen. We hebben daar een w, dus dat is geen w en dat is geen l. Dat zit daar tussenin, dus die kan allemaal gebruikt worden. En uh, dat, is, dat moet een rijke bron zijn, denk ik. Uh, daar kan ik alleen maar uh, van dromen om dat zo te gebruiken, zeg maar. Ja, goed. Poolse hip-hop. We gaan het in de gaten houden. Bureau Buitenland Nacht met Abdu Bouzerda. En we zijn nog een paar minuten op halte zes Warschau... met onze reisgids en kunstenaar Marek van der Waterin. Marek, um, wanneer ga je weer naar Warschau? Nou ja, ik zat je net al voor de uitzending. Ik heb wel weer zin. Dus ik hoop uh, dat ik nu binnen nu in twee maanden er naartoe zal gaan. Ja. Ja. En neem je net als vroeger, als klein kind, uh, de auto naar Warschau? Nee, dat gaat nu of met de trein mm -hmm. of met het vliegtuig. Ik, uh, ik vind de auto net iets te lang. En ik hou van lekker kijken uit het raam of zo snel mogelijk er zijn. <laughs> ja, Het is relatief ook vrij dichtbij. Ja, god, is uur en drie kwartier met het vliegtuig. Het is heel, heel dichtbij. Ja. Ja. En um, als we jouw werk willen volgen, waar kunnen we het zien? Ik zou willen zeggen mijn website, maar die moet ik al sinds jaar en dag updaten. Ja. Um, <laughs> dus daar zal ik nu aan werken. Ja. Dus geef me één dag en er zal... Uh... Te vinden zijn wat ik nu doe. Ja. En uh, die, die voetballers, dat, dat ga je doen, hè? Die hooligans. Ja, dat ga ik doen. Oké. Okay. Ik hou je op de hoogte. Heel goed. Hartstikke bedankt en heel veel succes met je werk en fijn dat we je twee uur lang uh, mochten hebben als onze gids in Warschau. Graag gedaan, Jij ook. De Bureau Buitenland Nachtexpress is er volgende week weer vanuit Marseille en dan met Marijn Kruk. Later vandaag bij de collega's van Bureau Buitenland om zeven uur 's avonds onder andere een reportage vanuit Oekraïne. Straks na het nieuws, de Dagwacht met Tjitse Zelstra over blockchain en bitcoins. Dit was de Bureau Buitenlands.